de daisy's boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Voor je het weet, loopt ze over je heen. These boots are made for walking. Dat was Nancy Sinatra. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 24 februari. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond verhalen uit de Oude en Nieuwe Kerk in Delft. Kunstenaar Heimen van Keulen. En uitbreiding steunfonds Sport en Cultuur in de Hoekse Waard. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond.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 is De Late Avond van Bert de Wolf. Once a full moon, I like to wonder where the seagulls Thomas Dolby hoorde je A Jealous Thing Called Love en daarvoor Rising to the Top van Kenny Burke. En daar gaan we ons eerste onderwerp vanavond. De Oude en Nieuwe Kerk in Delft zijn beide kerken met verhalen, maar die verhalen verschillen sterk. Dat vertelt directeur Nienke Graafland aan Herman de Bruin. Er zijn heel veel verhalen over te vertellen. Heb ik al gehoord, Nienke. Welkom overigens. Dank je. Um, je wilde het hebben over een wonder in die kerk. En iemand, Ja, dat is eeuwen geleden, die daar gewoon geleefd heeft. Vertel, hoe zit dat precies? Nou, de Nieuwe Kerk zit, is natuurlijk een kerk vol met verhalen. Maar er is één verhaal wat mij nu op dit moment erg bezighoudt. En dat is dat achterin de Nieuwe Kerk heeft een kluis gezeten... waar in de 15e eeuw bijna 50 jaar lang een zuster zuster Trui gewoond heeft. Ja, en wat moeten we ons voorstellen bij die kluis? Afgesloten ruimte? Ja, het is een afgesloten ruimte. Het is klein, ze konden er wel in heen en weer lopen. En er was een, een bed. Um, maar ik denk dat je het niet groter dan twee wc's naast elkaar moet zien. Dat het een beetje oh, dat nog formaat kleiner is. kleiner dan een gevangeniscel dus van ja. tegenwoordig? Ja. ja. En dat zij in die kluis wonen, dat gebeurde eigenlijk wel... in meer stadskerken in Nederland. De Jacobiekerk in Utrecht bijvoorbeeld heeft die kluis nog steeds... Um, en dat waren echt een specifieke groep zusters die daar woonden. En er, er is onderzoek naar gedaan. En al die kluizen hadden drie ramen. Daarvan was één raam wat de kerk inkeek. Dus waar die zuster de, met, de, met de pastoor kon praten. En waar ze de dienst kon volgen ja. of de liederen. Er was één raam wat op de gang uitkeek. En waar zij dus haar eten door kreeg en haar verschoning. En een heel praktisch raam bijna. En er was één raam wat op de stad uitkeek en waar uh, de stad ook langskwam om aan haar wijze raad te vragen. En ook die drie ramen zie je eigenlijk in al die kluizen die nog bekend zijn, zie je dat terugkomen. Maar wat wij dus in de oude en nieuwe kerk proberen te doen, is te kijken van nou ja, al die mooie dingen van vroeger, die verhalen. Het risico is een beetje dat je een museum wordt en zegt nou dat waren mooie verhalen van vroeger. Ja. Terwijl onze uitdaging nu vaak is van hoe... Hoe kunnen we dat verhaal van die zuster Trui nou bijvoorbeeld halen naar ons leven nu? In de afgelopen tijd heb ik veel uh, diners ook in de kerk gehad. En wat ik toen steeds gedaan heb, is dat verhaal van die zuster Trui verteld. En dan gezegd, ja, die drie ramen, dat is eigenlijk ook wel een leuk onderwerp voor gesprek. Want dat eerste raam de kerk in, dat was dus waar ze haar inspiratie vandaan haalde. Ja, ja. En haar geestelijke voeding. En nou, kunnen wij nou eens een gesprek met elkaar hebben? Uh, wie was bijvoorbeeld een grote inspiratie voor jou? Ja, ja. En dat tweede raam, dat hele praktische raam... kun je zeggen wie, voor wie je dankbaar bent... voor de hele praktische zorg die aan jou gegeven is. Nee. Um, of wat was de lekkerste maaltijd die je moeder ooit voor je gemaakt heeft? Kan je je die nog herinneren? Nou, en dat, dat geeft al zulke interessante gesprekken met aan tafels... waar je normaal met uh, mensen zit waar je het hebt over um, zaken of over... Weet ik veel geld. Of. Ja, ja. En al heel snel geeft dat zo'n verdieping. En die laatste vraag, dat laatste raam, dus die, die uitkijk op de wereld, de vraag van wat geef je nou weer door? Mm -hmm. Ja, dat is een fantastische vraag om ja. dat met elkaar aan zo'n tafel te bespreken. En dan krijgt zo'n heel oud verhaal, dus ineens. Ja, zo breng je de geschiedenis ook naar het heden. Precies. Ja. En het laat ook zien dat die plekken eigenlijk zoveel te bieden hebben. Ja. Uh, meer dan dat je in eerste instantie misschien denkt: bij... hé, hey, ik loop een kerk in. Ik zal wel een psalm moeten zingen. Ja. Nee, er zitten nog zoveel andere verhalen Er zijn waar heel je... veel meer dingen die Precies. in die kerk gebeurd zijn. Ja. Jammer dat het in Delft niet meer zichtbaar is. Ja, nou daar proberen we nu wel over na te denken wat we daar uh, aan kunnen doen. Ja. ja, want het is wel een verhaal wat uh, basis heeft en wat ook moet blijven, denk ik. En dan ja. moet het, zou het ook mooi zijn als het zichtbaar is, want we willen tegenwoordig alles uh, via beeld hebben, toch? Ja. Het is nou. juist mooi als je op deze manier toch ook met elkaar verhalen kan vertellen. Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja. Maar het komt vanuit dat beeld. Ja. ja. Nou, dat beeld komt er misschien ooit. Ik hoop als het, het aan uh, Ninkel ligt. Ja, ja <laughs> zeker. zeker wel. Ja, mooi verhaal. Uh, van een van de verhalen van de Nieuwe Kerk. En zo heeft de Nieuwe en de Oude Kerk allerlei verhalen natuurlijk. Ja. Is het niet zinvol om dat in een boek op te nemen? Nou ja, we hebben dus of is in, dat er in, uh, al? Ja, er is dus een kroniek van de Nieuwe Kerk waarin uh, 380 wonderen staan. Wel in het Oud-Nederlands. Ja, dat is niet van vandaag of gisteren. Nee. Dus we hebben iemand in Delft, Gerrit Verhoeven. Misschien kennen jullie hem hier, ook. Zijn dissertatie gaat over die chroniek. Oké. Okay. En uh, hij is, uh, met hem ben ik nu aan het kijken hoe we hier een soort um, hedendaagse vertaling van kunnen maken. Oh, dus er komt wat uh, van de schrijver vandaan, van Gerrit Verhoeven. Nou, die heeft meer over Delft geschreven, weet ik. Dus dat zou heel in goede handen zijn. Ja, zeker. Ja. Nou, dat wachten we dan even af. En je bent druk met allerlei andere zaken die met die kerken te maken hebben. Maar in ieder geval, heel veel dank voor het gesprek.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 Crossing from the world Our boy's a whippet He's faster than anything Remember the pride that we felt For the two of us made him of fun of Saint Peter on his gates but by dois aqui In heel serieus. Sam Vander en Remember My Name. En daarvoor Patricia Kaas. Ze komt uit Frankrijk. Ze zong over gebroken harten. cœur brisé. Zometeen een nadere kennismaking met kunstenaar Heimen van Keulen. Na deze van de Eagles. New Kid in Town. song. Good night. Eagles waren dat en hun megahit uit 1976, New Kid in Town. We gaan kennis maken met kunstenaar Heimen van Keulen. Hij is bij Herman de Bruin. Heimen, welkom. Je bent kunstenaar? Uh, ja, je, je twijfelt een beetje ja, als ik dat ik zo zeg. Uh, ik, ik ben gewoon een uh, amateur die veel ja? plezier heeft in, het, in, in tekenen en ja. in het uh, maken van kunst. Maar ik heb dus, ben, ben autodidact. Ik heb geen, uh, geen opleiding gehad. Geen opleiding bij een kunst, kunst, kunstacademie, kunstacademie of, zo. of zo. Nee, nee. nee allerlei cursussen nee. ja. gevolgd. Oh, dat maar, wel. Maar als mensen zeggen, ben je kunstenaar? Dan zeg ik, nou... Ja. Ik, uh, nee. Naast kunstenaar ben je ook nog wat anders. <lacht> ja, ja. Ja. ja. Maar we gaan het <lacht> hebben over die kunst van je. Want dat is wel iets wat je toch uh, de dagen vult op het moment, denk ik. Ja, het groot deel Ja, zeker. Ja, uh, ja, hoe komt dat zo? Hoe begint dat dan zo? Altijd al een beetje met tekenen bezig geweest. Want je tekent, hè? je schildert niet. Nee, ik schilder nee. helemaal niet. Nee, nee. Nee. Uh, nou ja, als kind uh, vond ik het uh, wel leuk om te tekenen, te, uh, schetsjes te maken. Maar niet, niet bijzonder dat ik ze vandaar ik was er helemaal uh, bezeten van. Nee, nee. En in mijn uh, de tijd daarna is dat eigenlijk helemaal weggezakt. Mm -hmm. En toen ben ik uh, getrouwd, uh, kinderen... En uh, ik deed altijd op maandagavond uh, sporten. En dat was ik op een gegeven moment een beetje zat. Dat was ik ongeveer uh, 40. Ja. Dus dat was in 1987, dus dat is 40 jaar geleden. Ja. Nee, dus uh, nou ja, haast 40 jaar geleden. Het zag ook een advertentietje uh, van een kunstclubje in Den Briel. Toen kwam er toen een helft sluis. Ja. En uh, dat dacht ik nou, ja. Dat is een heel andere, andere, ja, andere afvraag die je dan ineens is, neemt. Misschien ja. is dat wat voor mij. Dus toen ja. ben ik naartoe gegaan. En ik had een keurige schilderdoos gekocht... met verf, kwasten en een schildersdoekje. En toen kwam ik bij dat clubje... en daar was een kunstenaar, Max Gene. En die zei van, nou leuk dat je komt. En wat ga je doen? Ik zei, nou, hier is ook, ik heb spullen bij me. Hij zegt, leg maar weg. We gaan eerst met een potloodje werken... Gewoon een stukje papier en een potloodje. Ja, ja. Fase 1 is dat je handen kunt uh, maken... wat je ogen zien. En dat vind ik nog steeds zo'n uh, zo uh, les... die je altijd nog steeds meespeelt. Ja. En uh, dan heb je dus alleen maar uh, eenvoudige middelen nodig. Gewoon een ja. grafietpotlood je, en een stukje potlood. Dus toen ben ik begonnen met, uh, met potloden. Ja. En ik heb jarenlang alleen maar met dat grafietpotloodje getekend. Allemaal mm -hmm. stillevens ben ik overgestapt op kleurpotloden. Dus uh, dat geeft dan weer meer mogelijkheden. Ja. En nog veel later ben ik met papier gaan plakken. En uh, nu, nu weer bezig met en papier en dus de uh, kopikstiften en de pen, fineliners. Waarmee ik dus met puntjes uh, uh, tekeningen maak. Ja, want dat doe je op het moment. Met puntjes ja. tekeningen maken. Ja. Dat lijkt me heel intensief werk. Ja, je moet heel geconcentreerd werken. Ja. En altijd zwart-wit? en uh, altijd zwart wit ja nee. ik heb uh, één pas heb uh, ik één keer geprobeerd met kleur maar daar was ik uh, nee vind ik niet vind uh, niets, dus ik dus nee. ik ga weer terug naar mijn, mijn oude stil naar uh, zwart wit naar ja. zwart ja dus dat is, dat is dus je grote passie geworden eigenlijk Ja, ja ja, ja. En heel intensief. Want als ik zeg, je maakt hele grote tekeningen, begrijp ik, op een groot doek. Nou, ja, een groot die, papier die, eigenlijk. Die grote, die grote, die, ja. die bomen zie je. En zeer, die, wat, waar wordt dan het, wat is dan het onderwerp wat je maakt? Bomen, bomen, bossen. Altijd bomen? Altijd. Uh, ja, In de grote tekeningen is bomen met centrale thema. Ja, want ja. het is gewoon alsof het. Ik heb wat tekeningen van je gezien. Het, het, het lijkt alsof het gewoon ja, een foto is, zou je bijna zeggen. Die ja. ook die diepte heeft die normaal ja. is. Dat, ja. dat krijg je er ook in door die schaduwen en die licht delen. Ja. Ja. Ja. Ja. Kunnen mensen iets van je werk zien op de sociale media? Ja, ik heb een, uh, ik, ik, alles wat ik de, de moeite waard vind uh, om uh, te publiceren, dat zet ik op uh, Instagram. Onder mijn naam Heimen van Keulen. Met mm -hmm. dan een lange I. Ja. En ik heb ook een website. Uh, de, uh, Heimen van Keulen. Abstaartje. Exto.nl Leuk om dat allemaal te horen zo. Je doet het gewoon thuis, begrijp ik? Ja, gewoon ik heb boven, uh, een huis met twee verdiepingen. Een Atelier, uh, soort ateliertje. Ik heb een kamer waar ik heerlijk zit te werken. Ja, een mooi vak om te blijven oefenen. Ja. En uh, je hebt er veel plezier in. Dat hoor ik wel duidelijk aan je, aan je ja. manier van praten. Dat ja. is wel en heel ik, uh, duidelijk. Ja, ja, ik ben net uh, gepensioneerd. Dus dan heb je er ook lekker veel tijd voor. Heime van Keulen. Kijk even op die Instagram pagina onder deze naam. En dan komt het allemaal goed, denk ik. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met alle werk. En alle plezier die je er nog in hebt. In dat mooie werk met al die bomen. Lachen daar mij, lachen daar jou, mijn lief. Was het de tijd, wilden we dat gewoon niet zien? Jij wond toch ook dat het zo is?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 Dachten verdragen en ik laat ze gaan met mijn hoofd onder water. Kom ik? Even... Vertrouwde.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 And so I came to see him, listen for a while, and there he was, this young boy, a stranger to my eyes, struggling, my face I felt he found my letters And read each one out loud I prayed that he would finish, But he just kept right on Struggling my pain with his fingers Singing my life with, with his, his words Killing me softly with his Despair. And then he looked right through me, as if I wasn't there. And he just kept on singing, singing clear and strong.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 Nina was dat een Killing Me Softly with His Song? Je kent hem natuurlijk in de uitvoering van Roberto Fleck. En daarvoor is ook Schitterend uit Nederland met hoofd onder water. Zometeen. Uitbreiding Steunfonds Sport en Cultuur in de Hoekse Waard. Maar eerst is hier Elton John en Goodbye, Yellow Brick Road. When We no. In de Hoekse Waard kunnen volwassenen met een laag inkomen via een fonds vanaf nu financiële steun ontvangen voor sportactiviteiten. Aan de telefoon is wethouder Paul Bolgaard, die verantwoordelijk is voor sport in de Hoekse Waard. Goedenavond. Goedenavond. Wat houdt dat precies in en waarom is het belangrijk? Ja, nou, we hebben in de Hoekse Waard uh, twee jaar geleden een sport- en beweegnota aangenomen en daarin... Uh, aan de uitgangspunten, hoe wij kunnen komen tot uh, een situatie dat veel meer mensen ze, uh, gaan bewegen en sporten. Er uh, blijven mensen langer fit, uh, het is gezond, het zorgt voor gemeenschapszin, uh, maar daar moet je wel een aantal maatregelen voor treffen, want dat gaat niet vanzelf. Nou, aan De ene kant is dat natuurlijk het uh, op orde brengen van de sportaccommodaties, uh, dat hebben we met de harmonisatie buiten sportaccommodaties ook gedaan. Uh, dat betekent dat we ook hebben gekeken naar de inrichting van bijvoorbeeld de buitenruimte. zoiets die nu beweegvriendelijk kunnen maken. Maar ook naar drempels wegnemen die gaan bijvoorbeeld over uh, mensen met een beperking die willen sporten. Of mensen met, in dit geval, uh, met een smalle beurs uh, die toch willen sporten. En dan is toch vaak de contributie van de sportverenigingen het eerste wat sneuvelt. En ja, door dit fonds uh, hopen wij uh, ja, meer mensen ook uh, ja, over die drempel heen te helpen om te gaan sporten. Over hoeveel mensen gaat het eigenlijk in de Hoeswaard, denk je? Ja, dat is, dat is lastig te zeggen. Kijk, het gaat om mensen met een, uh, een inkomen tot 130% van het minimum. Dat zijn al onze, uh, uh, onze inkomensondersteunende uh, pakketten of uh, activiteiten... die zijn allemaal op die 130% uh, gebaseerd. Um, ja, ik, ik hoop dat er heel veel mensen gebruik van gaan maken. Uh, in, in potentie kunnen het er best veel zijn... Um, maar, maar iedereen die gebruik maakt van die regeling is, is meegenomen. Um, dus ja, als er dat nu eens uh, een, een honderden zouden kunnen zijn, zou ik dat fantastisch vinden. Over hoeveel geld gaat het uh, per inwoner? Ja, inwoners die je kunnen via de uh, intermediaire, en ik ga dat nog even via de gemeentelijke kanalen nog even wat verder duiden. Uh, hè, dus de, denk bijvoorbeeld aan sportverenigingen, uh, onze Hoekse Waard Actief, Welzijn Hoekse Waard... Um, kunnen die uh, heel simpele formulieren op uh, of invullen als je naar de website van de gemeente Hoekse Waard uh, gaat, dan dat, daar staat een formulier. Kun je invullen, dan kun je 250 euro per jaar krijgen voor contributie van een sportvereniging. En dan mocht daar nou nog geld overblijven, nou, ik ben zelf actief bij uh, sp bij uh, sportvereniging Fortuyn Quick in Goudswaard. Ik betaal. 160 euro, dat zou betekenen dat ik dan nog uh, een bedrag over zou houden... om bijvoorbeeld voetbalschoenen te kopen, uh, tot een maximum van 250 euro. En er is voldoende geld beschikbaar voor iedereen die dat uh, zou aanvragen... mits die natuurlijk uh, daarvoor in aanmerking komt. Het is niet zo eerste belt die, uh, de eerste maalt, zeg maar. Nee, kijk, het is, het is in zekere zin toch, zoals we dat in ambtelijke taal zeggen... een open einderegeling. Hè? Dus dat in feite, je weet nooit hoeveel er gebruik van maken... Uh, maar ik hoop dat we tegen de grens van het budget aan gaan lopen. En dat is voorlopig zeker niet in zicht als dat dan überhaupt de grens zou zijn. Want dat betekent dat we het heel goed doen. We hebben ook een uh, jeugdfonds, uh, sport en cultuur, waarbij uh, kinderen uh, zeg maar tot 18 jaar... Hè, dit is vanaf 18 jaar, dat is nieuw, dat, uh, jeugd hadden we al... En daar um, uh, loop ik ook telkens tegen de grenzen aan van het budget, maar dat vind ik fantastisch. Dat betekent dat er gewoon heel veel gebruik van gemaakt wordt, dat mensen de weg weten te vinden. En ook, ik zeg het toch ook maar, de schaamte uh, toch een beetje aan de kant kunnen zetten. Want dat zit eigenlijk altijd wel uh, bij dit onderwerp, hè, bij armoede, uh, erbij. Uh, en daarom ook via de intermediair. Je hoeft niet naar de vereniging toe. Je kunt het gewoon via die intermediairs, kun je dat, uh, dat aanvragen. En dan kun je... Uh, heerlijk sporten, want dat is ook de, heet, de, de, de snelste weg naar uh, sociale, sociale uh, structuur zeg maar, en uh, samenhang. Het volwassenenfonds Sport en Cultuur. Vanaf wanneer geldt de regeling? Nu. Ja. Gelijk al. Ik ben direct ingegaan en het mooie was: het persbericht was uitgegaan en de volgende dag om vijf minuten over acht uh, kwam de eerste aanvraag al binnen de mail. Dus het, uh, het, uh, het heeft in ieder geval zijn doel bereikt. Paul Boogaard, uh, dank je wel voor je bijdrage over het uh, Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Heel graag gedaan. Goedenavond. I think I met my match again. Round the candlelight, in the center of this blizzard, you stood and melted all the ice. Ah, it's only love. Ah, it's only. So plenty on you, now look what I've become. This is a Worth the ride. Stevie Nix was dat en It's Only Love. Het jaar was 2001. En dat was de late avond van dinsdag 24 februari. Morgen is er een nieuwe late avond dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, de lateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. George Michael blijft nog even bij je. Fijne nacht.